Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de dood van een vierjarig meisje in Rotterdam vorige week een misdrijf is. Het meisje overleed vorige week zaterdag in een woning in de wijk Zevenkamp. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het OM meldt dat er niet is geschoten of gestoken. De doodsoorzaak van het meisje wordt onderzocht. De vader van het meisje werd afgelopen zaterdag aangehouden, maar kwam gisteren weer op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte in de zaak. De natuurbranden in de buurt van Los Angeles hebben aan zeker twee mensen het leven gekost. Ook is er een onbekend aantal gewonden. Zeker duizend gebouwen zijn verwoest. De brand woedt in een gebied van zo'n 5000 hectare. Volgens een brandweercommandant zijn er te weinig brandweerlieden om het vuur te kunnen bestrijden. Ook is het terrein moeilijk begaanbaar en laait het vuur op door de harde wind. Er zijn al meer dan 52.000 mensen geëvacueerd en dat worden er waarschijnlijk meer... De gouverneur van Californië riep vanwege de branden vandaag de noodtoestand uit. Israëlische militairen hebben in de Gazastrook het lichaam gevonden van een gegijzelde. Het is een man van 53. Er zou ook een tweede lichaam zijn gevonden. Mogelijk is dat de zoon van de man. Beiden zijn volgens Israël op 7 oktober 2023 ontvoerd naar de Gazastrook. De Israëlische minister van Defensie zei vandaag dat Israël alles zal doen om de mensen die op die dag werden ontvoerd terug te halen. In Oekraïne is een commandant opgepakt omdat hij zou zijn gedeserteerd. De man zou een bevel hebben genegeerd om zijn troepen over te dragen naar een andere eenheid. In plaats daarvan zou hij ze het bevel hebben gegeven om te vluchten. De commandant riskeert tien jaar cel. Het weer. Vanavond in het zuiden regen en natte sneeuw. In Zuid-Limburg kan het vanavond al wit worden. Later in de nacht en morgenochtend volgt een nieuw neerslaggebied. Dan kan de sneeuw ook blijven liggen in Noord-Brabant en Gelderland. Verder morgen zon, afgewisseld met winterse buien. En het wordt 1 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM. Pop, pop, pop muziek. Pop, pop, pop, pop muziek. Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten. uit en over de popmuziek. Pop, pop Get a man Girl, please, why the dream so bad. Welkom mijn luisteraars bij weer een uitzending van Pop Boulevard, het radioprogramma waarin wij proberen LP's albums te draaien die eigenlijk uh, te weinig te horen zijn op de radio. Maar vanavond ook weer een bijzondere uitzending, want zo uh, laatste woensdag van het jaar willen we toch uh, een beetje terugkijken op het hele jaar, maar ook op de top 2000. Dus hebben Piet en ik besloten, Nou, waarom, geven we, waarom laten wij de nummers die wij, waarvan wij vinden dat die zeker in de top 2000 hadden moeten staan, laten we die een keertje draaien. Dus vanavond uh, uh, krijgen jullie nummers te horen waarvan wij denken, Piet en ik, die moeten ook in de 2000 of in de top 2000 staan. Misschien gaat het volgend jaar lukken, dit jaar natuurlijk niet meer, want de top 2000 is op dit moment al bezig. Maar misschien dat we... Uh, ...luisteraars kunnen inspireren om toch een aantal nummers die wij vanavond gaan draaien... ...op hun stemlijst te zetten. En we begonnen met Rob Hoeken met Marjo. Rob Hoeken en zijn Rimm Moose Band. Een Nederlandse band. Ja. waarvan ik Marjo dat is een verschrikkelijk mooi nummer. Ja. Rob Hoeken heeft zelf uh, geen andere nummers in de top 2000 staan. Dus ik vind wel dat het toch een belangrijke uh, Nederlandse band is geweest... ...die er gewoon in de top 2000 moest staan. Dus laten we volgend jaar ook weer eens op Rob Hoeken en Marjo stemmen. ander nummer van een uh, Drinking on my bed ofzo. Ja, ook een heel mooi nummer. Maar ik heb toch gekozen voor Marjo. Het is een heel en... uh, lekker nummer. Maar in principe een heel simpel uh, bloesje. Een uh, drie akkoordenschema. Zie ver <laughs> je daarmee kan komen. Hè? Zeker, ja. Maar niet in de top 2000. Ze hebben wel een keer erin gestaan hoor. Uh, ja, in, denk ik denk in het begin of zo. In 2004 of 2005 of zo. Dus, uh, maar ja, de keuze wordt steeds groter natuurlijk. Dus uh, vandaar dat er uh, toch mensen. Ja, en, uh, er komt steeds meer slechte muziek in. Maar laten we positief beginnen. <laughs> <Ja>. <laughs> Mijn top 2000, uh, die was het beste toen hij begon, in 1999. Ja, ja. En uh, ieder jaar is hij een beetje minder geworden. Hoe zou dat het komen? Waarschijnlijk omdat ik ieder jaar een beetje een jaartje ouder ben geworden. Maar, ja, en er toch uh, muziek in komt die wij uh, wat minder kennen of zo. Wat meer uh, rapmuziek. Ja. Ik denk dat dat is voornamelijk ja, is. dat er. Ja, Meer slechte muziek. Ja. Oh, maar dat zijn mijn moet woorden. Niet zeggen, natuurlijk, ja. <laughs> ik ben er niet zo'n uh, objectieve stemming vanmorgen. Maar <laughs> hij is heel erg aan het veranderen, natuurlijk. Ja. Ja. Dan moet ik ook denken, Pim, heb je dat ook gevoeld? groemde Rolling Stones-lijsten... de Rolling Stones-magazine... Stones, uh, ja, ja, ja, van ja, uh, de, de 5000 beste albums... 500 sorry, ik overdrijf... beste albums... die is ook heel erg omgegooid, hè? Klopt, ja. Die is die ook, ook uh, zo, uh, ja. mag ik dat zeggen, heel erg woke geworden. Dus uh, dat een of andere artiestje... die net begint... boven, boven Sgt. Peppers eindigt. Ja, dus inderdaad. Dat, dat ja. moeten we ja. allemaal meemaken. Maar goed, het, is, het zijn maar lijstjes natuurlijk... Ja. Maar je hebt gelijk, want in de top 2000 stond uh, de, van de Rolling Stones. Het beste nummer ooit was toch van de, uh, Bob Dylan. Hè? Maar dat die nummer hoor je ook niet meer in. Nee. Like the Rolling Stone. Ja, ja. Ja. Die hoor je echt niet meer, die hoor je nergens. Die zie je ook niet meer in lijsten. Hier is hij nog wel, volgens mij. Ik zal even kijken welk nummer. Ja, hij staat er nog steeds in, Like the Rolling Stone. Op 1089. Dus meer ja, dan overal. Nou, dat is toch triest. Waarschijnlijk dat dat like a Rolling Stone. Dat, dat, dat belichaamde het echte hippiegevoel, het vrije, de vrije geest. Want waarom was dat zo belangrijk? Ik denk dat het dat, dat mooi nummer. Allemaal, maar. In ook een belangrijk je, nummer is. De Ja, ja zeker. Jij ja. ja. ja, zou het inderdaad terugstaan op. Uh... Ja, is, de tekst is wel heel erg uh, de tijdgeest, denk ja, ik. Ja. Zeker. Ja. Ja, mooi de heel mooi. Maar die staat erin, dus die kunnen we helaas niet draaien. staat er nog wel in, gelukkig. Goed dat je het ja. allemaal hebt uitgezocht. Ja, het is leuk. Het is uh, leuk om te zien wat er toch in die top 2000 staat en uh, verbanden te leggen en zo. het dat doen ze ook steeds meer. Hè. Ze kijken naar per provincie. Wat is daar de nummer heen? Dat kunnen ze ook allemaal bekijken. en de van de Ja, de 1960 het, ja en zo. dat is zijn leuke weetje, maar daar ben ik zelf toch niet zo naar op zoek. Want je weet ook, er worden de meeste... Er wordt zelfs gezegd, de mensen die je van de Rolling Stones houden, die eten minder zuurkool. Dat soort dingen lees je ook, hè? Het is ongelooflijk wat ze, wat ze allemaal onderzoeken. Ik vind sowieso dat je zo min mogelijk moet onderzoeken, maar ze, ze zijn echt doorgeslagen. En uh, zuurkool eten? heerlijk ja. ik zou zeggen en, en dat is het mooiste en Circle en de Rolling Stones ja. goed jouw lijstje ja mag ik wat uh, ja je wat mag noemen? eentje beginnen ja, ja ik had uh, dat blijft toch een beetje dicht bij uh, de top 2000 van vroeger, ik had een jaren 80 nummer Ja. Uh, um, ik zoek het even op van uh, de Duitse groep Propaganda nummer Jewel ja en dat is een genre sint Pop heet dat, dat hadden we nog niet hè, Pim, sint Pop, Synthesizer Pop, oh, dat, synth -pop. Is echt, dat is ja, echt een ja. genre ja. waar volgens mij ook ja. de Duitsers heel goed in zijn, want die zijn dol op techno Ja. en uh, dit is nou echt een goed voorbeeld van uh, een fantastisch mooi voorbeeld van, van synthetisch of synthesizer pop, hoe je het wil noemen. Het, het, ik heb het nog even nagekeken. Je hebt ook heel veel onderzoek werk gedaan over die top 2000. Tot 2018 stond hij in de top 2000. Oh, oké. Okay. Okay. Ja. Maar uh, volgens mij ziet hij er nu uit, hè? Ja, er dus, eruit, Ja, ja dan ja, hoort hij er. Er staat nog uit. geen andere nummer In van 2001. Ja. Daar ga ik weer, dus net na het begin, toen was hij ja, net pas twee jaar oud, het hoogst, nummer 740. Dat, Dat vind ik een hele mooie notering. Ja. En uh, ja, die is prachtige zangeres Claudia Bruggen. Ja. Je moet de ja. video maar eens kijken. Heel erg goed, echt magische muziek. Het gaat dus over relaties, duelleren. Ja, de vergelijking: duelleren is wat het over is. Hier vrij letterlijk met fysiek geweld. Maar ja. het, is, het is eigenlijk een metafoor voor de, het verdwijnen van de passie. Maar het is een nummer wat echt uh, eigenlijk in de top 10 van de 2000 had moeten staan. Ja, dus, Dat is het, van al die nummers natuurlijk. Ja, ja sommige nog hoger, maar deze toch wel in de top 10. Uh, ademstokkend mooi zou ik zeggen ja. dit. Nou, daar komt mijn nummer weer, en dat is uh, wat we nu gaan uh, beluisteren. De Hoe met Sunrise, komt van de LP De Hoe out waarbij ze tussen de nummers gewoon reclame hebben gemaakt, dus dat is eigenlijk de enige uh, plaat waar ook reclame op staat. Het is wel een heel uh, mooi conceptalbum eigenlijk, een he. heel origineel uh, formaat. Heel, ja. Ik, ik heb die platen al jaren niet meer gedraaid. Ik was het vergeten. Ja, ik vind het een van de beste platen ooit eigenlijk. En zeker van de Hoes. Met Ode Rono en Oderex en Bitte en zo. Maar tussen ja. elk nummer hebben ze dus een soort commercial. Ja, klopt. Ja, ja, ja. En toen ik het nummer hoorde, dacht ik, ja, de Hoe, uh, dat is Roger Daltrey die het zingt. Maar nee, Piet Townsend die zingt dit nummer. De Hoe heeft vier andere platen in de top uh, 2.000 staan. Op het hoogste is Baba O'Reilly op 391. Dan Pinball Wizard, Won't Get Fooled Again. En de overturen van Tommy. Maar de bekendste nummers van The hoes staan er ook niet in, hè? My Generation, dat hoort toch tot de kanon van de popmuziek? Ja, dat hoort dat gewoon staat er niet. In. Dat staat er niet in? Nee. Be only you the chances I've lost Opportunities tossed away Ik ja, maar weer, Pim. Ja, mag weer. Hartstikke mooi. Ik, uh, er komen straks weer wel, wel weer wat spetterende nummers. Maar nu heb ik een heel erg rustig nummer. Uh, Ghosts van Randy Newman. En uh, waar gaat dat over? Het is, het is een melodie waar je ook uh, echt even stil van wordt. Heel ja. goed. Vind ik ook wel een beetje ook eindejaarsmuziek. Stel, want daar gaat het nummer op. Je hebt je hele leven geleefd en je ziet, en je, bent, je bent oud en gebrekkig... want daar gaat het nummer over... en je mijmert en je, je ziet dat het leven eigenlijk... op een heel groot misverstand berust. Dat, je heel veel, uh, dat het heel veel op, op betrog en leugens gebaseerd is. Dat is dus de strekking van dit nummer. Ja, <kijf> hoe voelt dat? En dat uh, is dus een gevoel wat uh, dat misschien niet bij ja. ons... maar bij heel veel mensen leeft. En Randy Newman, als geen ander... Die, kan dat, ja. die, zet dat, die zet die sfeer neer en dat okay, is uh, ja. heel erg knap. En dat kan niemand anders. Dat kan echt. Uh, en dat kan, denk ik, mensen die dat luisteren. waarvan ik denk, dit is een beetje op mij van betrekking. dat treft gewoon als een mokerslag. Als je dan gaat zitten en je hoort het nummer. en denk je. dit gaat over mij. <laughs> dan heb je echt wel een sterke knap, drank ja. nodig om eventjes iets te verwerken. <laughs> maar. Um, dat geeft me weer aan dat Randy Newman... Ik hoop dat hij... Staat hij nog ergens in de top 2000? Heb je dat nee, nog kunnen? Nee, geen andere nummers. Nee. nee. Dat is dus nee. echt... Uh, kijk, historici en wetenschappers... Die zijn goed in het beschrijven hoe dingen zijn. En Randy hmm. Newman is goed in het beschrijven hoe dingen voelen. En dat is dit okay. soort, soort boodschappen. Dat soort mensen nodig is. Tekst, sorry. En uh, dat is een nummer wat ik... Uh, ja, van LP... Uh, een album uit, geloof ik, hoop, 1970 al, heel oud, 1976, ik denk iets later. Maar, uh, want hij heeft wel uh, een lange carrière, want hij begon ja, al redelijk vroeg, hè? Ja. In de jaren 70 of 80 of zo al. Ja. Maar je moet dus echt ook. Uh, ja, je kunt dus net als met boeken, je kunt streekromannen lezen en je kunt uh, literatuur lezen. En dat, dat is dus het verschil tussen een tekst van misschien ook Dylan, niet altijd, of, of, of een Randy Newman. Uh, die echt iets te vertellen heeft. Ja. En daarom ja. sla ik daarop aan. Daarom vind ik het fijn dat we dit nummer even mogen draaien. Ja. Leuk dat je er ook uh, wat uh, dieper op ingaat. Dat je over de teksten vertelt. Dat is... Uh, want het wordt ook steeds belangrijker eigenlijk. Hè? Zeker nu. Hoewel je zou denken met rapmuziek... wordt de tekst ook heel belangrijk. Ja. Nou ja rap is natuurlijk... Het is een prachtige uh, rapmuziek. Als je het hebt over taalkunst... Beastie Boys was toch ook wel heel erg grappig, zeker, maar ja. als je alles uh, uit rapmuziek wegstreept van uh, bitches en uh, <lacht> snel geld verdienen <lacht> en de uh, hoed, als je dat schreept, dan wat hou je daar nog veel over? <lacht> dan hou je nog wel een klein beetje rap over, dat denk ik zeker. Dat zou ik eens naar op zoek moeten. <lacht> maar dat was niet veel. Ja, een bepaalde stemming weet je wel. Vragen. Ja, ik ben een beetje kritisch vandaag, maar... Heel goed. dan mag je aan het einde van het jaar. Dan mag je erop terugkijken, dus dat is geen enkel probleem. Stay with me for a little while. You've nowhere to go. I've nowhere to go. It makes me so happy. When you smile at me Work all your life You end up with nothing Live in one room Like a bum. I flew in a plane And I fought in a war We lived in a castle We Slept on the floor And I don't want to be All alone anymore I'm sorry Street the colored kids playing where my own little boy used to play. So I sit in this chair, and I ache with a gout Go Ik heb een uh, ander nummer waarvan ik eigenlijk ook vind dat het erin moet staan. Dat is uh, een nummer dat eigenlijk afgelopen jaar is uitgekomen. Van Joe Jackson. En dat is een nummer Why Why Why, What a Record. Verschrikkelijk uh, mooi. Jij en... hebt hem gezien dit jaar? Ja. Waar was, was hij? Natuurlijk... Hij was in Eindhoven. Zo, eentje rijden helemaal. Ja, ervoor. ja nou, We zijn hem met de trein gegaan, ja. Maar het leuke is, dat is toch eigenlijk een van de... Uh, het enige nummer wat ik van het afgelopen jaar... eigenlijk in de lijst zou had willen zien... Oké. Okay. Voor de rest geen andere nummers, nee. Maar hij is niet onverdienstelijk. Hij heeft uh, drie andere nummers. Ter ook in de top 2000, hè. Is You Really Going Out With Him? Dat is die a cappella versie. Die staat op uh, 874. En The Real Man? Dat is natuurlijk ook een verschrikkelijk mooi nummer. Ook een mooi tekst eigenlijk, hè. Want uh, ik heb er ook een hele uitzending gewijd aan. Oké. Okay. Ja. We oh. En inderdaad ja. een tijdje geleden. Misschien kan ik die nog wel eens herhalen. En... Uh, dat heb ik eigenlijk zijn hele carrière uh, doorlopen, want hij heeft ontzettend veel gedaan. Ja. Ik weet nog dat ik in Delft studeerde en dat ik in een platenzaak Plato stond. En ja. dan ging je ook wel eens uh, gewoon luisteren en kijken als het goed is, nee, dan koop ik het. Ja. Dus de, was dat de debuutalbum van Joe Jackson met die witte punt, met die puntschoenen. Ja, ook. look sharp, look ja. sharp. Ja. En uh, ik even wat luister. Ik denk dit klinkt heel erg fris en heel goed. Dat heb ik gekocht. Ja. Ja, en een fantastisch Mooi, album. Ja, klopt, But yeah. Yeah. is you really going out with him? Dat is toch een jammer dat ze dan de a cappella versie nemen, hè? Dat ah, is echt, de de de heeft het heeft wel wat. Het is wel heel bijzonder inderdaad, ja. Het is wel apart, maar ik vind de <gurgh> originele versie uh, Misschien beter. Misschien nog mooier inderdaad, ja. Klopt, ja. ja, ja. dat album. Ja. En toen Night and Day was dat ook een album van. Ja, dat is het mooiste nummer. En daarna ik ben ik, ik ja, hem uit ja. het oog verloren. Maar ja. daarna heeft hij nog veel gedaan. Omdat, uh, hij was was een Stepping Out, sorry, heette dat niet? Of was het album Night and Day, Night and Day, ja. Maar Stepping Out is een van de mooiste nummers van dat nummer. Wat een mooi geproduceerd album ook, zeg. ja ja ja met maar dat je hebt zeer. een uh, sorry je hebt een nummer wat dus heel recent is van hem ja nee. ja hij is dus begonnen als een angry young man hè met Luke Sharp of zo een beetje in de new wave of achter een new wave maar daarna heeft hij ook heel veel verschillende dingen gedaan hij is gewoon popmuziek gemaakt rockmuziek gemaakt ook een beetje uh, klassiek is hij ook nog ingegaan maar dus zijn laatste album is meer een beetje een uh, gestoeld op uh, music hall muziek en dat is alleen maar om aan te geven dat hij heel veel verschillende stijlen kan spelen en uh, doen eigenlijk dus. En dat is het leuke. En daarom vind ik ook dat Joe Jackson uh, met dit nummer, YYY, zeker erin had moeten staan. The no. Kijk, ik heb voor natuurlijk, net zoals iedereen een voorkeur heeft voor bepaalde artiesten of nummers, Heb ik ook kun je ook een voorkeur hebben voor een instrument. Ik ben erg een fan van de 12 gitaar. Oké. Okay. 12 elektrische gitaar. Misschien nog wel de beroemde 12 Rickenbacker. Dat zeg je wel iets, hè? Ja, zeker. Als je, ja. Dan heb je het over Roger McQueen, The Birds. Ik had natuurlijk ook turn, turn, turn kunnen doen. Ja, ja. Ik had uh, George Harrison uh, in de Beatles-tijd met uh, If I Need Someone, dat is 12 ja. Rickenbacker. En uh, ik kwam uit op uh, XTC, de groep XTC, XTC. Sensors Working oh, Overtime. Okay. Yeah, yeah. Daar zit namelijk, niet pas wat verder op in het nummer, een prachtige twaalfjarige Rickenbacker in. En uh, die zanger van XTC, die, die heet Andy Partridge, die heeft synesthesie. Ik moest ook even opzoeken wat het is. XTC, ja, is een druk, hè? Uh, uh, nee, hij heeft een aandoening of een conditie, yeah. die dat heet synesthesie. Dus niet xtc, maar synesthesie. En wat betekent dat? Aha. Die zintuigen, dit nummer gaat ook over senses over zintuigen. Ja? Ja. Zijn zintuigen werken op een bijzondere manier. Dat oh. namelijk de waarneming in één zintuig... levert een andere extra waarneming op in een andere zintuig. Oh. Ik heb het vaker gehoord van mensen. Sterker ja. nog, iemand hier in huis, die heeft dat ook. Bijvoorbeeld associaties met een getal. Ik noem maar wat. Bijvoorbeeld voor iemand met synesthesie is één... Het getal 6 is bijvoorbeeld verbonden met uh, versgemaaid gras. De geur van versgemaaid gras. En dat zit dan bij elkaar. Maar van andere is bijvoorbeeld het getal 6 een ge associatie met de kleur bruin. Ja, ja, ja. Dus er zit een hele interessante verknoping in je hersenen wa waardoor die zintuigen dwarsverbanden vormen. Oh. En uh, oh. dat zingt hij ook over zijn. Conditie. Het, is, yeah. het is geen aandoening, want dat klinkt veel te zwaar. Maar die Andy Partridge zingt dus over... I've got five senses working overtime. Yeah. Hij wordt zelf zelfs <laughs> een beetje horendol van. Heeft hij heeft prachtige nummer overgeschreven. Ja, de tekst is een beetje heel, is heel erg optimistisch. Wat een prachtige zin. All the world is football shaped. And the world is biscuit shaped. <laughs> ja, ja. <laughs> It's just for me to kick in space. Dat is, dat is gewoon oh, een oh, soort... Ja. Heerlijk, ja. Uh, ja. Het schijnt toch ook volgens sommigen een kritische ondertoon te hebben. Ja. Maar ik vind het een heel vrolijk nummer. En het is natuurlijk Britpop op zijn beste. Ja, zeker. Ja. Dat is gewoon een van de mooiste voorbeelden van Britpop. Dus ik zou zeggen, had in de top 2000 gemogen. Op nummer 5. Okay. Ja, dit is beter nog dan wat ik tot nu toe heb aangedragen. Ja? Ik word er heel vrolijk van. En het zijn allemaal fantastische muzici. Dus luister gewoon ja. naar. Trump, ja. Vooral ja. ook naar de 12-snare Rickenbeek. Ja. Komt net voordat hij het eerste refrein zingt, okay. komt het akkoord binnen. Genieten. Genieten. Leuke uitleggen van de ecstasy. Ik dacht inderdaad altijd uh, ja, een beetje negatief of zo. Dat uh, zijn de harddrugs of wat ook maar. Het is heel wat anders. uit bij, uh, bij Fields. A Friend of Mine. Onbekend uh, groepje eigenlijk. Hè? En dit is met mij bekend geworden door uh, de Adje Bouwman top 10 op Veronica. Okay. Toen ze nog een radio uh, c waren. Piraten. En was elke maandagavond was Adje Bouwman daar. En die had uh, altijd een top 10 eigenlijk. En dat was ontzettend leuk. Bijvoorbeeld op 1 stond de totale oeuvre van de Beatles. In de andere week stond uh, Fields, een friend of mine, stond bovenaan. Ja. Kijk even je lijstje na, Pim. Want ja. Heeft hij ooit in de top 2000 gestaan? Volgens mij niet, nee. nee. Het is een heel onbekend nummer. Ik heb ook al moeten ja. zoeken. Initieel heb ik hem eigenlijk nooit op een LP kunnen krijgen. Maar het is me wel gelukt, ja. ja. Je hoopt hem ook nog een keer te interviewen, had je bouwman, toch? Ja, we hebben hem een paar keer uh, benaderd. Maar hij heeft geen inshoegen gegeven, nee, nee, nee. Ik zou het oh heel leuk vinden om hem inderdaad te, nog een keer te interviewen. Dus Ad, als je luistert, laat het van je, je horen. Ja, stel je in verbinding met ZFM Zandvoort en dan komt het allemaal goed. Dus hier de top 1 van Adje Bouwman, fields met a Friend of Mine. Als het mag, wil ik. Dat blijft toch wel heel dicht bij de mainstream top 2000 gevoel. Procol uh, Hair met A Salty Dog. Ja, oh, oké. Okay. Dat is, heb ik opgeschreven. Ik heb het nog even gedraaid. Ik ken het nummer natuurlijk heel goed. Jij ook, hè? Salty zeker, Dog. Zeker, je kent zeker. Een getormenteerde, ja. prachtige song. Open voor interpretatie. Want wat hoor je als je die tekst luistert? Ik heb, natuurlijk de, ik heb natuurlijk vooral over de muziek die mij raakt. Die mooie, echt prachtig met... Hoe heet onze pianist? Carrie. De Gary, the, the pianist van Brooklyn Ham. Carrie Brooker. Carrie Brooker, yeah. dank yeah, je. Yeah. Maar als je dan luistert naar de tekst, dan hoor je iets over een bemanning. Yeah. Op een schip. Ze varen Goed. rond Kaap de Hoorn. Zuid-Amerika, daar ben je ook geweest, dat, dat puntje. Op een gegeven moment uh, hoor je No One Left Alive, dus er gebeurt wel iets. En het gaat over de transformatie. Nou, of. Een nieuw leven voor, zeg maar, yeah. piraten in dat verhaal die daar muiterij uh, plegen en uh, iedereen overboord kieperen uh, die, uh, die er niet, niet mee wil doen. Yeah, en dan yeah, beginnen yeah. ze een nieuw leven ergens. Wat yeah. op zich mooi is, of de transformatie naar het is dus okay, ook. Tuurlijk, ja. En dat ja. vind ik ook een mooie song over de transformatie, het einde van het jaar naar jaar. Oké. Okay, Vandaag dat komt maar weer eigenlijk terug. Ja. Als ik ja. luister, dus allemaal heb ik aan jou te danken, want ik heb me nog eens uh, echt aandachtig zitten luisteren en je leest wat ook op op op uh, wat de community van het nummer ja, vindt. Ja. En uh, er zit heel veel uh, moois achter het nummer, dus het is wel een genot ja. om te luisteren. Als, vind ik, heel toepasselijk om in de top 2000 te zetten. Ja, ja, dan wil ik het dan nog net in de top 10 op nummer 9 zetten. <lacht> en uh, ja, er is iets gebeurd waardoor de mensen vergeten zijn dit nummer op te geven. Waarschijnlijk als het te druk met de dijk of zo. <lacht> en uh, ja, dan moeten wij de, de puin weer opruimen. Hè. Dus hierbij, hierbij dan uh, mijn keuze, Salty Dog. We zijn alweer bijna aan het eind van het eerste uur. En dat uh, eerste uur wil ik afsluiten met een nummer van Elkwin, The Dance. Vanuit het album The Mountain Queen. Het is een lang nummer van meer dan 13 minuten. Ja, andere informatie over Elkwin. Uh, uh, ze hebben geen andere nummers in de top 2000. En ik vind er wel Elkwin een belangrijk uh, Nederlandse band is geweest. Die we toch ook een beetje moeten eren. En daarom zeg ik nou dat moet ook in de top 2000 staan. Dus hier, tot het nieuws en de reclame, Elquin met De Dans.